Kijk, betekent dat dat niemand kan gecorrigeerd worden. Dat, dat is dat is al correctie. Als als als mens als iemand zichzelf corrigeert tot en met tot zijn ateretie, soot, dat is gegeven in te doen en dat is de volmaaktheid waar de mens. An, uh, kan, dat die de mens kan bereiken binnen de 6000 jaar van de schepping. Ja of niet? Kijk naar het woord Brishit. Altijd kijk naar het woord Brishit, krijg je alle antwoorden. Barashit, hij schiep wat? Zes. Zestienden, dat de, betekent zestienden kunnen wel, dat is, dis, dat is de schepping. Duidelijk, wij leven in de schepping. Schepping is 6000 jaar, dat wil zeggen. De tweede tikun, tweede malch, tweede tzimtzum dat is de schepping. Duidelijk. En wat en de wat de gmar tikun, uit een like gmar tikun voor de hele schepping, dat is al dat is malchut de malchut, dat betekent de malchut van de tzimtzum alef. Duidelijk. En wat is de malchut van de tzimtzum bet? Wat is de Malchut van de Zimtzum? De Malchut Alef. De Malchut is, mal, malchut de, malchut is de Malchut van de Alef. En malchut de Malchut eh, van de Zimtzum Bet. Maar mal, niet de Malchut. Malchut van de Zimtzum Bet. Ateret is so, Oké? Okay. En verder werkt er aan. Je zal zien dat is. Dus de volmaaktheid voor ons. Ja? Alle 6.000 jaar. Je moet alleen werken aan jouw eigen volmaaktheid. Dus als je je kilim corrigeert, dan heb je ook alle, alle, alles gecorrigeerd te, ten aanzien van jouw ziel, ten aanzien van het doel van de schepping. Dat is alles wat we moeten doen. Deel. En daarna, wanneer komt dan het licht van de machine, dan zullen we het allemaal zien, zullen we allemaal dat meemaken. Duidelijk dan. Maar wanneer, jij moet het bijdragen, maar niet eh, zeggen van, oké, okay, als mijn buurman doet, dan doe ik het ook. Oké. Okay. En nu komt er iets, iets, hier, wat heb ik opge, opgetekend hier op het bord, iets waar geen mens op de wereld zou zeggen dat het iets te, te maken heeft met, de, met het geestelijke. Okay. Wat ik had opgetekend op het bord, nou vraagt iemand dat het, het geestelijke iets, zou zeggen, nou, misschien is het een voorlichtingscampagne, een voorlichtingscampagne om... Hoe om te gaan om safe, safe seksen. Of zoiets. Okay, uh. <laughs> oké, okay, of, of onsafe, oké. Okay, maar. Ja, dat is, <laughs> is, is optimaal om dat niet te doen. of so. Maar in ieder geval, <laughs> het heeft, wat heeft het te maken met de. Uh, met de kabbalah, met de zogar, überhaupt het geestelijke. Oh. We leren steeds over. Je soort. Dat van de jesot hangt eigenlijk... Jesot is de, de plaats ja? van de correctie, Uiteindelijke correctie komt door de ateret jesot. En de jesot is de plaats wat wij moeten zuiveren. Like innerlijke de plaats van de jesot, geestelijke plaats van de jesot, die wij moeten zuiveren, allemaal. En dat jesot is ook het verbond, ja, verbond met de schepper. Ja, verbond heet... Je soort, Brit. Je soort. En dat is dan not, wat ook wat gezegd wordt: dat dit uh, besneden is. Is ook dat niets anders dan dat. Dat dit door je soort besneden is, betekent dat. Hou nou letten de, de Tsimtsum bed in de gaten. Leef het na. Dat is de besnedenis. Eigenlijk. Alleen. Let op jouw ateret jesot, want alleen van jouw ateret jesot. En we hebben gezien nu, dat vanuit ateret jesot, welk licht kunnen we dan ontvangen, als wij letten op dat ateret jesot? Licht haja. Uiteindelijk, licht higher. iedereen ziet het? Licht kunnen we wel betrekken via de anarde ateret jesot. Waarom? Dus ateret jesot en jesot. Dat is wat wij doen. Wij verbinden ateret jesot aan de jesot. De dus ateret jesot is het mannelijke, dat licht geeft, en ateret jesot die maakt het oor Dat is wat wij moeten steeds doen. En dat kunnen wij dan nog met die twee, de, deze, de, dit paar, ateret jesot en jesot, kunnen we omhoog komen, ja? naar de Tiferet, naar de daad, etc. En deze twee vormen mannelijk en vrouwelijk. Dus eigenlijk wie slim is, wie slim is, bedoel ik like geestelijk slim is, wie wil leven, wie, oh, hartstochtelijk wil leven, die alleen leeft naar die aterit naar die yetzod, want dan he heb je dit, dat. in je sot tot je sot kom je, dan heb je die twee, dan heb je je sot, is het mannelijke. En ateret je sot, is het vrouwelijke, dat is Josef en Benjamin. De verhouding, we zullen dat ook leren. Als je dat hebt dan op dat moment, dan, ben je, dan voel je de volmaaktheid, voel je dan het licht van uh, Gaia, licht het levende licht van Gaia. Duidelijk. Als je andere dingen met andere dingen goed omgaat, duidelijk, je, je gaat mooi aankleden, je maar knoeien aan, aan, jou, aan jou, je autoriteit aan je zot dan kan je niets bereiken. Dat is wat wij zien in de wereld, in deze wereld, ja? Met alle jachten, met alles lukt het niet lukt niets. Duidelijk. Waarom? Het, men let niet op dat verbond met het, met het, met het schepper. Wat is het verbond met de het, met het schepper? Om te kunnen het licht weerkaatsen tot de gaie. Duidelijk. En dat kan je alleen maar van jouw auteur uit je Van jouw auteur uit je kan je dat licht weerkaatsen en je kan licht gaie ontvangen en dat licht, dat is licht van bevrediging. Nou, dan heb ik Iets, eigenlijk wat ik nu hier opgetekend heb, is eigenlijk uh, de eerste keer dat dit onthuld wordt, überhaupt, aan de mensen. Ik bedoel, in het openbaar. Nou, let op. Er zijn, in de Torah, leren we in de Torah, de wetten van Moshe, de wetten van de Hilal in de Torah. Dat wordt geleerd, wordt gezegd dat een vrouw moet en ook de, de wetten van de rabbijnen ja, we allemaal afgeleid van de Torah dat een vrouw moet opletten dat zij in de tijd van haar menstruatie dat zij zeven dagen telt, telt zeven dagen vanaf het begin van haar periode dat zij moet tellen haar zeven dagen. En in die zeven dagen, let op wat ik zeg, want wij spreken niet van vrouw en man, zullen we straks leren wat dat is. Ja, dat is de Torah spreekt van de krachten. Natuurlijk dat zij bij dat alleen vertaald naar een vrouw-man-relatie. Vrouw, man man, vrouw let op wat ik zeg, het eh, is bijzonder belangrijk. Het is wat ik zeg, is zo met mijn lippen. Ik heb het direct van Arie. Dus, uh, of dat, of je... Dus goed luisteren wat ik zeg. Het is echt een onthulling wat ik zeg in deze tijd. Nooit, nog nooit van tevoren. goed, dus er wordt gezegd. Eerst nu in introductie bij dat wat ik wil vertellen. Is, wij gaan nu dus behandelen een kwestie wat ik zeg: uh, wanneer wel of geen ziewoek maken gedurende een maand. Ja? We weten wat ziewoek maken. En dan is het maandschema heb ik opge, opgetekend hier. En drie maand, sch, zo'n schema's heb ik zo'n zeg je dat en lijn, ja, en lijn dat stelt voor uh, een man, bovenaan is een mannelijk-vrouwelijke relatie. M, m, m schuinstreepje, vrouw mannelijk-vrouwelijk. En dan van 0 tot 30 of 31 dagen. De volgende de onder, onderaan heb ik nog precies dezelfde grafiek opgemaakt. Van man en man tot man. Het heeft absoluut niets te maken met het met lichamelijke verschillen wat er zijn. Onthoud wat ik zeg het is. Ik, ik spreek het waarom. Man, mannelijk en vrouwelijk is elke heeft elke mens heeft mannelijke vrouwelijk. En waarom een mens hier op aarde dit doet of dat doet. Het is absoluut niet aan ons gegeven. En absoluut niemand kan daar uh, een woord van zeggen. Waarom is dat zo? So? Het is tikkun. Correctie. En we weten niet waarom is dat zo. So? Duidelijk. Het is een gegeven. Oké. Okay. Daarom daar gaan we niet over hebben. Dus een man-man. Ook mannen en man moeten ook deze wet handhaven. Absoluut. Wie deze wet wat ik nu vanaf vertel als iemand dat, als je dat gaat, niet iemand aan ah, jullie, als je dat gaat, iedereen is vrij natuurlijk, maar al wie van jullie gaat dat samen met je partner of relatie, welke dan ook, dat als wie gaat, niet, niet uh, begrijp je dat. Even uh, goed luisteren, absoluut luisteren, want het is, uh, het is echt iets wat speciaal wat ik zal doen. Dus wie gaat naleven wat hier, op wat ik hier nu van vertel, binnen dit half uurtje, klein half uurtje. En zullen we misschien nog meer daarover hebben, maar ik denk niet dat we tijd daarover hebben. Dus probeer het goed te, te leren. Wie zal dat naleven, zal een heel ander leven tegemoet gaan. Zal dingen gaan zien en ervaren. En succes zal boeken in, al, in zijn leven. duidelijk in op verschillende manieren zal je heel leven heel anders voelen. Jij zal, ik heb geen woorden om dat uit te drukken, wat zal aan jou gebeuren, welke wonderen zullen aan jou gebeuren. En van jou wordt gevraagd erg weinig. En jij weet dat ik ben niet religieus. Eigenlijk als ik jou zeg, doe dat niet of dat niet, ik zeg niet, maar ik zeg de wet van het heelal, en die moet je toepassen, let op. En onderaan hebben we nog, no, sorry, het de middelste, de middelste schema, het middelste schema, stelt voor een relatie tussen man-man en of bij oudere paren, doet er niet toe welke paren, is het mannelijke paren of vrouwelijke paren, of een, of een, een hetero-paren, dat is natuurlijk niet belangrijk, oudere paren bedoel ik, paren die geen, waar geen partner, geen van beide kent, heeft al die maandelijkse periode. Iedereen begrijpt het? Dat is hoort bij de tweede, bij de middelste schema. Huh? <laughs> niet meer, ah, niet meer. Erg beter niet meer die periodes heeft. Goed, goed, serieus, kijk dat tot nu toe. Ik geef het nu al vier jaar, de vijfde jaar al. Kabbala, ik heb het nog nooit daarover gesproken. Want was nog niemand was er aan toe. Ook ik was niet aan En nu de onderste schema is vrouw-tot-vrouw relatie. Dan heb ik gezegd: vrouw 1 en vrouw 2-V. Eén en V2. Twee, twee. Duidelijk? Twee vrouwen, maar dan in hun periode, in de periode dat zij, of de ene heeft nog menstruatie en de andere niet, en of de beide hebben dat wel, of beide hebben dat wel. Dat zijn die derde relatie. En nu goed opletten wat ik probeer te zeggen. Ik probeer het echt serieus eraan te kijken. Ik probeer de stem te naar boven, omdat ik weet hoe belangrijk het is. Hoe echt. Levensbelangrijk is voor jou, voor, jou, voor, voor wat je doet. En, en voor wat, wat, wat, wat wij gaan bereiken met jullie. Als je toch wel gaat dat doen, echt daadwerkelijk doen en niet alleen leren omwille van het leren. Dat helpt, dat is niet zo. Let op. Goed op, let op wat ik zeg. Er is zoiets so als: wat ik zeg is geestelijk, onthoud. Wanneer, kijk. Het was een, een vrouw als Gava heeft gezondigd. Oké, okay? hoe we hebben geleerd, ja, Gava en Adam. Zij werd door haar gedachten, et cetera. Zij kwam, in haar kwamen dan onreine krachten van de slang binnen. En daardoor hij is de hele wereld, verkreeg hij de hele wereld dood. Zoals, so, jullie ja, hebben een beetje dat in, gelezen in mijn mailtje wat ik naar jullie gezonden had. Nu is het zo dat alles moet gecorrigeerd worden. Ja, het is niet een blame, het is niet iets dat het, we kunnen zeggen, nou, oh, daarmee, is het, dat, dat het allemaal, maar alles moet gecorrigeerd worden. Dat is het feit, dat is het feit, ja of niet? Nou, door het feit, laat op wat ik zeg, toen de Hawa geboren was ontstaan. De gava hadden geen, geen mannelijkse problemen. Geen mannelijkse uh, periodes. Geen pijn, dat soort dingen. Dat kwam, dat periode in vrouwen vrouwen vrouwen hebben met bloed en, en, en pijn, et en, en leid, kwam pas na de zonde van die, van die gava. En natuurlijk nog meer kwamen dan dingen uh, daar, daarna. En, en dat kwam door die door dat influisteren ja, door het opnemen in zichzelf van de onreinheid van die slang. Ja, want die slang is naast. Onder de magoed is daar de plaats van de klipo, Dat is wat waar zij heeft van ontvangen, geproefd. Gaan we. Gewoon luisteren, alles komt op zijn plaats. Nu, vanaf die zonde, elke maand, heeft een vrouw een week Oh, een aantal dagen heeft ze die periode. Moet ze beleven dat. En dat is een correctieperiode. Oké? Okay? Correctie voor haar en voor de man of uh, Adam. Oké. Okay. Nou, in die periode moet je zo zien: dat is wat je nergens kan horen. Dat tijdens de periode, wanneer de vrouw een vrouwperiode heeft, in die periode. Goed luisteren wat ik zeg en proberen niet te vechten van je van binnenste. Alles komt wel, maar eerst aanvaarden wat ik zeg en gewoon leren nieuwe dingen. En ik kan het nog niet uitspreken, dat zo. zo. In die periode, van, van, wanneer een vrouw de menstruatie heeft, in die periode heerst over haar de citra agra. Duidelijk, goed op wat ik zeg. Dus in die periode in, van, het, van, de, van de maand heerst over haar een citra agra. Over haar. En zij kan er niets aan doen. Ik bedoel, niet aan, kan, niets kan aan doen. Zij kan duren, kan, moet ze dan bepaalde dingen in acht nemen. Daarom moet een vrouw let op. En bepaalde dingen in acht nemen om daartegenover, ja, daartegenover goed verweer te bieden en, en zichzelf te corrigeren. Uiteindelijk. als zij dat niet doet... Dan is ze helemaal in de macht, als het ware, van die Sitra agra. En met allerlei uh, gevolgen van die. Kijk, vaak in, in die periode is een vrouw erg... Ik bedoel, ik vrouw bedoel ik voorlopig als vrouw, zeg ik alleen, als vrouw die een, een ziel die gekleed is in een vrouwelijke lichaam. Okay? Vaak in deze periode is de vrouw erg, erg gevoelig, ja? geïrriteerd. Maar ook erg begeer Juist in die periode wil ze graag... ...relatie... ...wil ze graag... ...contact hebben, duidelijk. Omdat ze wordt ook door die... ...extra... aangemoedigd ...door die... ...door agra, door de onreine kracht. Duidelijk. En dan... ...wil ze, wil ze, wil ze dat of niet dan toch wel kan het zo zijn dat, dat zij kan oproepen nog meer, meer zonde. Duidelijk. Om in die periode, zij is meer extra gevoelig, kan zij ook een man laten in haar komen, als het ware. En dan op die manier, ook hij wordt dan ook weer in beslag genomen door die citra agra op die dagen. Duidelijk, goed luisteren wat ik zeg. Ik, ben, ik, ik, ik doe niet zo, uh, mag niet dat niet, zoals die rabbi dat zegt, maar ik zeg het je geestelijk. Hoe moet je reinigen jezelf, de hele bedoeling dat wat wij doen. En ik praat niet over, over de fysieke reiniging, duidelijk. Maar hier is het erg bijzonder, want wij zijn bezig met ook met correctie van je zoot. En dat is allemaal verbonden met elkaar. Okay? Duidelijk. In, in, in, ja, duidelijk, Marco, dat, dat, dat, je kan niet ontsnappen van dat... Van, dat, van de plicht om dat te doen. Als je wil vooruitgaan, dan moet je dat ook doen. Oké, okay. goed luisteren. <laughs> goed luisteren. <laughs> dus, iedereen begrijpt dat. Ik noem deze periode die, dat, die, die, die de zeven dagen. Dus er moeten zeven dagen. De zeggen, zegt nou ik heb alleen maar drie dagen, ik heb vier dagen. Zeven dagen. Oké? Okay. Zeven dagen. Zeven dagen, dus die zeven rode dagen noem ik ze. Natuurlijk, ik kan ze ja, op een andere manier dat noemen. Die zeven dagen absoluut niet doen. Eigenlijk, Dat is de dagen van niet doen. Niet doen betekent ook niet... Niet daar. Niet, huh? niet daar da. da, da, betekent niet daar in het Hebreeuws. Dus, maar niet doen betekent... Je op die dagen niet provoceren de ander. Proberen, ik zou erg zwaar dat aanpakken. Waarom? Goed luisteren wat ik zeg. Dus ik zou zeggen... Uh, niet kussen elkaar niet erg dichterbij komen Waarom? dan is het makkelijker want een vrouw kan het niet op die manier op die dagen zichzelf ze wil een beetje juist steun hebben op die dagen Duidelijk. het is begrijpelijk maar die steun komt ook natuurlijk door haar zwakke toestand in die, in die dagen en die zwakke toestand is ook mede bepaald door die ingreep van die citra agra die citra Achra die, die heerst over haar in die dagen Duidelijk. daarom wordt ze zo zwak dan ook op die dagen. Dan wil ze natuurlijk steun bij die ander. Probeer ook hem. De, de andere. Ik zeg het voorlopig over man en vrouw relatie. Uh, maar ik zal zo vertellen wat de anders is. Iets onthulling wat echt absoluut tot ieder voor iedereen uh, van toepassing is. Wat ik nu vertel. Maar laat dan dus niet de ander. Probeer hem zelfs niet aanraken. Jou. Als het moeilijk is, probeer alleen maar een handje te geven of zo. Dat toe. Maar probeer het op dat moment probeer het het niet te doen. Je weet niet wat het allemaal, hoe dat allemaal zit met de kracht. En duidelijk, het is net of jij als je een hand geeft aan je vriend, bijvoorbeeld aan je partner, dan is het net zoals dit, het is een beetje zo vergelijkbaar dat jij gaat naar de citra agra, dat is onreine kracht, geeft een hand aan iets aan de andere. Echt waar zo is het zo zit, want die, degene die jou regeert op dat moment, die bepaalt, die, die, die maakt die regie, voor de regie. Het is verschrikkelijk wat ik zeg. Maar omdat niemand dan kan zo begrijpen. Dat daarom jullie kunnen dat al naar luisteren. Duidelijk. Qua krachten bedoel ik, en niet uh, naar iets anders. Oké. Okay. Dan komen nog vijf dagen. Dus die zeven dagen, dat zijn dus absoluut, ik zou zeggen, niet aanraken. Elkaar, duidelijk. Absoluut niet aanraken. Geen... Uh, maar dan komen nog, nog vijf dagen. Ik noem dat vijf oranje dagen. Ja, mag je ook, okay, noemen ze op een andere manier. Oh nee, blauwe dagen, blauwe dagen. Dus blauw, eh, ook op die dagen, ook niet. Let op wat ik zeg. Ook geen, geen seksuele, dus hè, geen seksuele relatie. Maar ja, mag wel een beetje al, wel al wat handgeven of dat. Ja, mag het. Ik zeg niet dat dit, maar je mag al, al, een beetje toenadering hebben, een beetje dat, maar ook niet contact hebben. Dus twaalf dagen per maand niet doen. Oké? Okay? Kijk, ik zeg niemand die moet dat doen of niet doen, maar probeer het te doen wat ik zeg, want dat is in de wetten van het heelal, niets anders. Dus kijk, waarom die vijf dagen nog meer nodig? Wie denkt wie, wie, denkt, wie denkt, waarom na de menstruatie, een vrouw, waarom nog vijf dagen moet zij nog uh, wachten? Ik denk het nog niet absoluut, dat kan nog langer uh, duren. Bij, bij iemand? Oké, okay, maar dan zeggen we niet, kijk, we hebben dan over het dan over het gemiddelde. Als bij iemand langer duurt een periode, dan moet ze dan natuurlijk consequent ook een beetje meer dat uh, verlengen zelf. Ja, duidelijk. Dus, maar... Je moet Je moet opbouwen, je eigen, extra, jouw jou, jou schema, jouw individuele schema. Maar waarom dan extra? Laten we zeggen dat het bij iemand is vijf dagen of zes dagen of zeven dagen. Of zeven, er in de hoeveelheid maar niet meer dan zes, zeven. Waarom moet je dan nog na die zeven dagen, nou je hebt dan, een vrouw is al rein. Ik bedoel, ja rein, je kan altijd kort controleren dat je rein bent. Dan moet je toch vijf dagen extra... Waarom moeten vijf dagen nog extra wachten? Ik ben toch rein? Ja, ik dacht, nou, nu kan ik het wel doen. Waarom? Moet je zo kijken. Alles is gemaakt om... Voor het leven. Hè? Alles is gemaakt om... Om... Uh, gezond te doen. En om te doen omdat het zinvol is. Zinvol is betekent dat het... Uh, ...gezond en, en constructief is. Als na, direct na de menstruatie, heb je nog vijf dagen, een vrouw heeft nog vijf dagen revalidatieperiode. Dat alles nog gaat, gaat lekker, gaat nog, komt tot, hoe zeg je dat, herstel. eigenlijk. het is nog rauw als het ware daarvan binnen. Er moest komen tot herstel, volledig herstel. En daar, waar leren we, wat is het woord voor, wat is het herstel in het Hebreeuws? Tikkun. Dat is tikkun. De hele bedoeling is om tikkun te maken, zowel boven als beneden. Dus zeven plus vijf, dat is dan 12, dat is dan tikkun, wat je hier op aarde ook doet. Dus die vijf blauwe, vijf blauwe dagen, nou, dan heb je twaalf dagen. Maar dat is dan gekoppeld... Aan de datum vanaf, vanaf wanneer begint een, maand, een maandperiode van de vrouw. En dan kan je bijvoorbeeld zo'n tabel opmaken. of zeg je dat? Zo'n zo notitieboek of zo'n dagboek maken. Je. En je kan het ook op een vriendelijke manier doen. Je kan het leggen zo op, op jouw tafel, op je nachttafel. Zeg, allerlei manieren, maar het moet open zijn. Dat de ander moet het wel weten. Eigenlijk. Niet, en niet dan spelen, niet dan onnodig, uh, bedoel, een, een domme romantiek. En romantiek, romantiek is altijd romantiek, is alles goed. Maar wanneer je het doet, bewust, eigenlijk, Wanneer je het doet, opbouwend, et cetera, dat is goed. Nou, dat is gezond, dat is dan, dan, dan is het. Nou, dus, en alle andere overige dagen, dat zijn de groene dagen, dat, dat mag, de dagen van mag eigenlijk en als je deze, dit schema naleeft, zul je binnen een paar, binnen enkele maanden, zul je zien dat geestelijk, in alle opzichten, ja, jullie relatie en ook jouw eigen leven en de leven van je partner, van of je samenwoont, of je getrouwd bent, of het latente, latente Later latency, of course. Do you Later relatie is. <laughs> Later late <laughs> of soms een nieuwe relatie, moet je ook proberen dat op die manier op te bouwen. <laughs> Eigenlijk. Hey, ook zelfs een voorwaarde is lijstris. Ik doe dat, ik doe dat is mijn dat is, is, wat is ik doe, En moet je dat goed bespreken dat als het ware. En op die manier te doen. Oké? Okay? Now, dat is wat heb ik gezegd. boven een beetje verteld van vrouw tot man, ja? Yeah? op die manier. En dan heb ik gewoon, heb ik gewoon een voorbeeld gegeven dat, het, dat, het de, dat de periode begon, begint vanuit de tiende. Gewoon als voorbeeld, oké? Okay? Heb, ik, heb ik zo gezegd. En heb ik gezegd, let op bovenaan heb ik geplaatst. Het gebruik van condooms. Vrijwaar, vrijwaard niet van het naleven van je, jullie... Ma Maandschema. Duidelijk. Wat betekent en Een man kan zeggen zo, luister eens, Jij maakt mij niet onrein. Want ah, ik doe, ik ga mij, zeg je dat, beschermen. Ik doe een condoom, dus jij maakt mij niet onrein. Sitra Achra ziet door elke condooms. Duidelijk. Dat heeft niets te maken. Sitra Achra kan niet. Of jij dan fysiek, ja, of je fysiek dan. Bes, uh, Rijn of niet rein wordt, het is voor het feit dat jij dat al doet. Precies, that, precise, that like. yeah. dus, ja, precies. Duidelijk. Dus jij moet niet nie zeggen: oh, ik doe het met dat, ik, ik bescherm mezelf, dan kan het mij. Onthoud dat erg goed. Kijk nou hoe ik veel aandacht schenk eraan. Want men kan niet comedie spelen dat boven doe ik dat, met de schepper doe ik dat, en beneden doe ik rotzooi wat ik wil. En nu, oké, okay, dat is duidelijk, ja, een beetje duidelijk wat ik zeg. Dus de eerste, dus de eerste schema man-vrouw, dat moet je natuurlijk, dat is gekoppeld aan de menstruatieperiode van een vrouw. Daar kan niet, een man niets aan doen. Moet je gewoon, gewoon zichzelf neer, erbij neerleggen, en met vreugde dat doen, dat het zo is. Dat is de wet, en dat zal geweldig gaan voor die man ook. Ook de relatie, want na deze twaalf dagen, als jullie bij elkaar komen dan, ja, dan wordt het woord, echt, natuurlijk, dat, dat wordt dat duidelijk. Dat, dat, dat, dat is, oké, okay? <laughs> dus dat probeer na te leven. Dat is echt geestelijk, geestelijk werd wat ik, wat ik, wat ik doe. Je zal zien hoe geweldig zal je leven in uh, een hele andere baan zal gaan. Je zal voelen dingen die je nu absoluut niet weet wat het is, wat het kan. Je potentieel. Verder. En dan in het tweede schema, onderaan, heb ik dan man-man-relatie. Dat is voor het eerst wat bij mij onthuld wordt. man-man-relatie en oudere paren, dus die al niet meer dat verschijnsel kennen. Waarom moet een man-man doen? man heeft geen menstruatie, zeg je. Er bestaat zoiets zoiets dergelijks bestaat in de natuur, zoals we dat zien in de natuur, bij de maan, ja, het, het geboren worden van de maan, maan, maan, ja. maan, geboorte van de maan, elke maand, en dan de bloei komt van de maand, ja of niet, dat is de eerste van de maand, van elke maand, hier in de gewone Gregoriaanse uh, kalender, doet er niet toe. Natuurlijk, het beste is het als, het, als je dat gebruikt, dat de, de, de kalender van, het, ja, van de maanstanden, Ja, van de maanstanden, maar dan van het, van het universum, dus ja. van Joodse maanden. Maar het, het kan verwarrend zijn. Waarom daar zijn de maanden die, die soms eh, 39 dagen, soms 30 dagen hebben? Dan zal je dat allemaal een beetje. Uh, kan niet zo, dan zal je dan problemen raken, Deel, maar zo niet, je kan het gewoon zo doen, kijk jij kan het zo doen, aan het begin van de maand ja, zo houden dat bijvoorbeeld, van het van begin van de maand twaalf dagen van het begin van van begin van, een, van de maand ja, dan heb je dan of je kan het zo doen, zoals de maan correcter wordt het natuurlijk zoals ik jou zeg, van het van maan, wanneer de maan uh, echte maanverduistering is, dus wanneer de maan, nee, wanneer de maan, de maan geboren wordt, wanneer begint een maan, uh, geboorte van een maan, weet je wat geboorte is? De maancirkel begint. Cirkel, precies, hè? Huh? Nieuwe maan. wanneer de nieuwe maan begint, en je kan het op onze kalender hier zien wanneer de nieuwe maan is. Op die dag, het is, op die dag begin je, begint het ook dat periode van, van wat wij noemen dat de zeven rode dagen. Heel? En dan ga je zo'n twaalf, twaalf dagen, ga je, dat, ga je dat volhouden. Twee mannen met elkaar. Oké? Okay? Dus precies hetzelfde. Het doet erin toe wie, wie, wie mannelijk en wie vrouwelijk van, van in de relatie is. absoluut niet belangrijk. is. Duidelijk. Het is net zo precies hetzelfde. Waarom? Als twee mensen bij elkaar komen, twee mannen bij elkaar komen, betekent het... Dat zij ergens elkaar vinden. En je kan niet zeggen dat, hoe komt dat? De zielen zijn zo van hen dat zij aanvullen, vullen, vullen elkaar aan. Dan betekent de ene is dat en de andere is dat absoluut niet belangrijk wie wie is. Maar beide moeten het naleven. Probeer dat te doen en, en jij zal zien hoe geweldig jouw leven zal uitpakken. Want dat komt van de wetten van het heelal. Je ziet het wel, ik heb hecht absoluut geen enkele belang aan materie, ja of niet? Als ik jou zeg, dat heeft niets met de materie te maken. Want dat, dat Zivouk heeft absoluut niets met materie te maken. Daarom is het deze wereld zo, zo armzalig, omdat zij, men, men heeft het daarvan, van de Zivouk, heeft, men heeft het alleen iets alleen maar fi, materieels van gemaakt. Zivouk is niet materieel. Onthoud het, het is, wordt wel ook gematerialiseerd. Maar als men alleen zie, kijkt naar het ziehoek, dat het alleen materieel is, dan, dan, dan weet, men niet wat we, weet men niet ook wat, wat men doet. Evet. Dan is het absoluut niets waardeloos, wat het allemaal is. En daarom alle ellende komt. Ook bij mannen, ook de, bij de mannen die met elkaar woonden. Als zij dat zo naleven, als überhaupt alle mannen die met elkaar, die met elkaar doen, als zij dat zo dit schema zo naleven en netjes zo doen, zou geweldig zijn. Heb je niets anders nodig dan zo ook die, al die ziektes, die, die andere die ziektes die allemaal voorkomen? heeft niets met, natuurlijk met die en die, Hij is allemaal de, bij iedereen heeft het. Maar dat zal dan leven echt geweldig maken tussen man en man en maar vrouw en vrouw. Oké, okay? iedereen begrijpt het? Dus maak bij jezelf de periode, die twaalf dagen achter elkaar die jij ziet op die manier. Dus rode dagen, en nou, kijk. Dan moet je dan maken bij jezelf, dat, zoals ik dat heb opgetekend, altijd rode dagen. Dus elke maand dezelfde dagen, waarom? Je hebt geen periode, duidelijk, je hebt geen periode. Of je gaat het jezelf aanpassen aan de nieuwe maan. Dus met de nieuwe maan, duidelijk, op de kalender hebben we op, op onze site. Altijd kan je dat zien. De nieuwe maan, duidelijk, dan heb je dat aangepast jezelf aan de, aan de kalender van het heelal, duidelijk. Maar als je daar lastig dat vindt, kan je ook dat voor jezelf bepalen. Gewoon de gewone maand. zoals het hier is, dan kan je nooit fout gaan. Duidelijk. Belangrijk is dat het jij dat doet. En nou de derde is dan vrouw-vrouw relatie. Vrouw-vrouw relatie natuurlijk, ik bedoel hier ook de beide, beide of één of beide hebben die periodes nog. Ja? Dan moeten beide zich aanpassen. Dat is natuurlijk het, het moeilijkste wat is. Duidelijk. Om, en, ...om aan te passen... Elkaar, ...elkaars... ...elkaars maandelijkse... ...periodes aanpassen... ...en aan elkaar. Ja, maar die zegt... Eh, ...ik kom er niet aan toe aan die andere ...of weet je wel, nou, wij doen... Eh, ...relatie ons is andere is... Dus ...op een andere manier doet er niet toe... ...dat is niet geen excuus, ...want op die dagen... Bij de, bij de, de, ene, eh, ...de vrouw heeft... ...en op die dagen heeft... ...zeker... Is beheerst door de Citra Agra. Duidelijk. Dus in feite dus zou 24 dagen per maand kunnen. Dat nee. kan in Nee, soms. Nee, kan niet. Het is, <laughs> ja, maar, maar, maar, maar, maar, dat is heel raar. Als vrouwen samenwerken, hoor je heel vaak dat ze gewoon ja. samenwerken. Dat ze in dezelfde tijd. Het 24 dagen per maand ja. zijn. Dus ik leef aan, want in een relatie kan dat ook zo zijn. Ja, oké. Okay, maar doe het toe. Maar zij moeten dus daarmee reken, reken, reken, rekenschap houden. Duidelijk. Zal dat. Ja, dat is ook Ja, nou, iedereen begrijpt het. Hoe dat zit, Alles, anders kun je het bestuderen, deze tekening. Je kan het uh, ergens, misschien ergens in een, een uh, parool opzetten als je wil. Dat doet er niet toe. Ik zeg het wat ik had verteld. Als men dat echt iemand een goede ver, oh, verlichting, verlichter, in een, ja, in een, ergens in, in Den Haag zou hebben. En laat hem zo iets vertellen aan de mensen. op vertellen om dat, om dat goed, op een goede manier te doen, op weet ik veel. En zelfs een uh, stimuleren en, uh, en daardoor dus uh, minder, minder premie ziekenfonds uh, laten betalen, et cetera. Dat zou geweldig zijn. Zo echt, we, we zullen echt een heel ander leven zullen hebben. Oké. Okay. Het is alleen maar verhaal. En nou, over drie maanden praten we verder daarover. Oké, okay? over drie maanden praten we verder daarover. Zullen we zien dat je, iedereen van jullie kan. Maar het is jullie, of praten we, of hoeven we niet te praten, maar... De uitstraling, aan de uitstraling zullen we zien dat het zo is. In, en nu nog de laatste. Nog te, ah Jesod, twee woorden nog. Kijk, Jesod ben, onderaan heb ik over Jesod, want het gaat over Jesod. Jesod heb ik gezegd twee dingen. Kijk nou, Jesod. We hebben geleerd de, in de zoger dat de naam van de schepper, ja, die ingebed wordt in de Jesod in de Jesod van de Malgoed, herinner je je is Shakai, Shin, Shin Dalit Jud. Herinner je nog? We hebben dat geleerd. <coughs> Shin Dalit Jud, dat is de Almachtige. De, de, de almachtige. Daarom, als de mens stoelt op de Yesod, of wat er het is, dat is hetzelfde, alleen mannelijke, vrouwelijke Yesod. Uh, als de mens stoelt op de Yesod, dan ontvangt hij ook de kracht van de Almachtige. En die worden verbonden met de Almachtige. Dus, betekent Almachtige, betekent het licht Gaia komt op jou. En jij hebt dan de verbondenheid met de Schepper. Dat is de verbo het verbond met Hawaia. Met Yesod. Dus, wat heb je daar? Shakai, Shin, uh, Dalet, Jud. En, daar zit nog iets hier tussen hen. In die Dalet zit nog een Dagesh. Zit nog een... een zit zo'n so so puntje daarin. En soms zit het puntje, soms zit geen puntje. En dan het, maar dat is dan dat shak uh, shakai, zeg ik, om dat, om dat niet uit te spreken. En dat jud is, jod, jod betekent jud, jud is tien, is hoogma, is ook de verbondenheid met de ateret Dat ja? Tien sferot van de jesot komen naar de ateret jesot, ja, en van ateret kom het in omhoog, dus dat is Juud getuigd dat het verbondenheid is, uh, verbonden is met de Atheret Yesod, en dat is dan shakai. dan wordt het dan door die Juud, door de verbondenheid, wordt het dan shakai, Almachtige. En als die verbondenheid er niet is, let op, dan die de is niet meer, dan Juud verplicht gaat weer terug naar, naar boven en dan blijft het alleen shed over shin en dalet en shin en dalit is shed, dat is wat de, de, de boze geest die dan, dat heet boze geest Dus een mens die niet stoelt op de jezod knoeit met jezod, dan de jood vervliegt van hem omhoog naar de bron en blijft alleen shed over alleen de boze geest blijft over nou dat was hem wat well, dan?